ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Gert Kuk met het NOS-journaal. De Oekraïense president Janukovic heeft nog altijd de intentie... om een handels- en associatieakkoord met de Europese Unie te tekenen. Dat zei EU-buitenlandcoördinator Ashton na een gesprek met Janukovic in Kiev. Ashton heeft Janukovic gewezen op de Europese investeringen... waar het land op kan rekenen als het tot een akkoord komt... Janukovic zag vorige maand onder druk van Rusland af van ondertekening. Het land is op het gebied van energie sterk afhankelijk van Rusland. De weigering van Janukovic om te tekenen heeft geleid tot felle protesten in Kiev. Israël heeft de Nederlandse ambassadeur ontboden. Israël vindt dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een boycottsfeer tegen Israël aanwakkert. De zaak heeft te maken met het besluit van het Nederlandse waterbedrijf Vitens om de samenwerking met het Israëlische branchegenoot Mekorot stop te zetten... Mekorot opereert ook in de Palestijnse gebieden. Vitens verbrak de samenwerking omdat het niet betrokken wil raken bij het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De detailhandel heeft in oktober 1,5% minder omgezet dan in dezelfde maand van vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verkopen van non-foodwinkels, zoals elektronicazaken en woonwinkels, daalden met 3%. De omzet van postordebedrijven en internetwinkels steeg in oktober flink, met 9%. In Dordrecht zijn twee mensen gewond geraakt toen een balkon van een flat in aanbouw afbrak. Het zijn bouwvakkers die betrokken waren bij de plaatsing van een ander balkon. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan nog niet zeggen hoe ze er aan toe zijn. Ze waren na het ongeluk wel aanspreekbaar. Het weer. In het westen en zuiden zonnig, op andere plaatsen nevelig en bewolkt. Geleidelijk breekt overal de zon door. Het wordt 5 tot 7 graden bij matige zuidwestenwind. Op morgen blijft het droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam staat file tussen Knopen zaandam en Oostzaan drie kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. <middels>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 We'll see.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 Gers, gers, gers. Met CFM, CFM.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 Stand. Stand Bem vencedor faine dare. Formidable, formidable, tu formidable. étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. formidable.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 Oh formidable Tu étais formidable, j'étais formidable. Tout était formidable. Oh formidable Tu étais formidable, j'étais formidable. Tout était formidable.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 At first, a sharpish pain that returns as a thought that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. I'm hopeless with the coffee and a medical text. It's too easy knowing love from blowing off the rest. And the riddles and the pages leave it too much to guess. And the worry cracks and fracture from your hip to your chest as I watch.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 De feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.